De Duitse overheid maakte vandaag bekend dat de meeste rauwe kiemgroenten weer veilig kunnen worden gegeten. Er geldt alleen nog een waarschuwing voor fenegriekse zaden uit Egypte.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 Honderden dementerende ouderen sterven vroegtijdig... door gebruik van antipsychotica. Moeten verpleeghuisartsen daarom niet veel voorzichtiger zijn... met het voorschrijven van dit soort medicijnen? We gaan het er zo over hebben om nu of kwart voor acht... met een verpleeghuisarts. En hoe wanhopig maakt de hongersnood in Afrika de hulpverleners? U hoorde het sportje al voor Giro 555 net. Nou, we gaan het er zo over hebben. Maar eerst voetbal... Want ADO speelt in de voorronde van de Europa League. En Ronald van der Geer, die volgt het. Ze spelen tegen... FK Tauras uit Litouwen. Dat is de nummer 9 van de Litouwse competitie. Maar vorig seizoen aardig gespeeld. Dus daarom in de voorronde van de Europa League. Het is de tweede wedstrijd. Want vorige week al is het duel in Litouwen afgewerkt. Toen een overwinning voor ADO Den Haag. 3-2. Matige overwinning. Met een kleine marge. Maar ADO heeft vandaag dus aan een gelijk spel En elke overwinning genoeg in eigen huis. Om in elk geval door te gaan. Naar de volgende ronde van deze voorronde van de Europa League. Vol huis, Want het leeft in Den Haag. Het Europese voetbal. De laatste wedstrijd was op 21 oktober 1970 87, toen hier met 2-1 gewonnen werd van uh, Young Boys. Nu dus spelen tegen dit Tauras. En voor de liefhebbers: een wijziging uh, bij Ado op het middenveld. Thierry heeft een uh, plekje gekregen. Lewin is naar achteren gezakt. En Koem speelt linksback. Heeft te maken met het afvallen van uh, Filip Luxik. De nieuwe Slovaakse verdediger. Die vorige week rood kreeg en geschorst is. En voorin speelt Huscher in plaats van Vicento. Eén naam even noemen bij Tauras: de Nederlander Zeedorf. Niet Clarence, maar Regilio. Hij scoorde vorige week een mooie goal. Nu is het nog 0-0 na 4 minuten bij ADO Den Haag, FK Tauwas. Dank je om kwart voor acht beetje, gaan we nog een keertje bij buurten om te horen hoe het dan is. Goed, ik zei het al. De hongersnood in het oosten van Afrika. We kennen allemaal die beelden, die tv-beelden. Uitgemergelde baby's, vliegjes die rond ingevallen kindergezichtjes zoomen... en vrouwen die uitgeput op de grond liggen. Ja, hoe wanhopig maakt honger de bevolking... maar ook de hulpverleners ter plekke. Nou, hier bij mij aan tafel zit Jacques Willemsen. Goedenavond. Goedenavond. U bent uh, chef nooshulp geweest van Kerk in Actie, ruim dertig jaar. Uh, u bent daar ook heel geweest, in die getroffen horen van Afrika, zoals hij heet. Somalië onder andere. Dat klopt, ja. Um, en nu zit u hier in Nederland en u volgt het nieuws. Maar u weet dus als geen ander hoe het er nu daar uitziet. Want u bent daar in de jaren tachtig geweest, toen het ook zo erg was. Kunt u dat omschrijven, hoe het er dan uitziet? Ja, de situatie is altijd heel erg tegen, tegengesteld... Um, wat wij zien in de media is eigenlijk maar één kant van het verhaal. Dat is wat u omschrijft, uh, uitgemergelde mensen, honger, uh, huilende kinderen. Mm -hmm. uh, wat je wat moeilijker vastlegt, denk ik, op filmbeelden... is de moed en de kracht van mensen om daar toch mee om te gaan... om zich tot het uiterste uh, tegen dat noodlot uh, te verzetten... En dat is juist hetgene waar je als hulpverlener op in moet haken. Want dat heb je nodig om effectief hulp te kunnen bieden. Ja, want u was actief voor kerken in actie, hè? Dus ja. u bent daar ook echt heel regelmatig geweest. U heeft daar gestaan tussen die mensen. Hoe, hoe ging dat dan? Ja, hoe gaat dat? Ik, ik heb heel lang um, een aantal uh, groepen hulporganisaties geleid... die operaties in Ethiopië, in Somalië samen uitvoerden... Uh, noodhulp was daar een onderdeel van. Meestal begon het met noodhulp. Uh, mijn rol was vooral het bij elkaar brengen van de centen... het uh, maken van de plannen, het met de lokale bevolking... Uh, doorpraten van die plannen, bijstellen... Nou ja, het, het typische, wat bureaucratische deel uh, van, de, van de noodhulp. Uh, dat is over het algemeen... Ja, heel hectisch aan de ene kant. Aan de andere kant moet je gewoon heel veel stappen eh, vooruitdenken. Eh, een, een ramp als deze, om nou maar even het huidige voorbeeld te nemen... dat kon je eigenlijk twee jaar geleden al zien aankomen. Eh, de voedselsituatie in, in de regio was slecht. Het heeft de laatste jaren gewoon slecht geregend. Uh, er zijn veel conflicten aan de gang, veranderingen... Zuid-Soedan uh, bijvoorbeeld, maar ook in Somalië. Uh, mensen verzwakken dan steeds meer en meer en meer. De kunst is dan om voedsel bij die mensen te brengen. Dus niet omgekeerd, die mensen naar het voedsel laten komen... maar voedsel naar de mensen. Je moet proberen mensen op hun plek te houden. Dat is om allerlei redenen... bijvoorbeeld voor kinderen is dat veel beter... omdat ze dan geen dagmarsen moeten lopen... en juist de laatste reserves ja, gebruiken aan. Probeer voedsel in die dorpen te brengen. Nou In Somalië is dat gewoon in grote gebieden onmogelijk. Omdat je er niet in kunt. Je wordt eruit geschoten. Dus dat, vandaar dat je nu die grote hoeveelheid mensen uit Somalië de andere kant op ziet komen. Um, en wat kan daar dan wel iets aan gedaan? Kan je daar niet met vliegtuigen of zo komen? Nou, ja, nee, nee. Mensen, dat, dat ziet er op een film hartstikke leuk uit. Maar ik heb wel eens airdroppings meegemaakt. Zowel op de grond als in het vliegtuig. Mm -hmm. Maar je bent 30% kwijt aan wat er kapot valt. Het is ongelooflijk duur. En je kunt honderdduizenden mensen echt niet met Hercules voeren. Er kan... 17 ton, ja, dat zegt mensen niet zoveel, maar dat is een halve vrachtauto... kan er in zo'n groot vliegtuig. En dat kost 30.000 dollar per vlucht. Nou, dat, dat kan je dus vergeten. Dat je moet proberen over de grond mensen, mensen te bereiken. In een geval zoals in Somalië komen die mensen eruit. Omdat dat, het dus te gevaarlijk ja, is en dat, dat, dat het niet is, lukt. Op zichzelf is dat een ramp. Want nu heb je te maken met mensen die op een plek zitten... die ze niet kennen, waar ze geen enkele... Ja, ze moeten weer helemaal opnieuw opbouwen. Hopen dat er mensen uit hun eigen dorp... Weet je, het hele verband is uit zo'n ja, bevolking klinkt weg. Klinkt behoorlijk hopeloos. Uh, hongerkampen zijn het ergste wat er is. Uh, ik heb altijd gezegd... Wat we ook doen, je moet proberen zoveel mogelijk naar de mensen toe ja. te gaan. Maar u zei net, hè, want we begonnen met ja. uh, uh, het, het, uh, ja, het zeggen van de beelden die we allemaal kennen. De uitgemergelde kinderen, hè, de, de vliegjes bij hun ogen. En toen zei u, ja, maar er is ook nog een andere kant. Ja, die andere kant is dat uh, je moet eens proberen een kamp... Uh, dat daar, daar op dit moment 400.000 mensen, uh, dat kun je niet... Zeg maar van buitenaf... Uh, wij kunnen niet met een pakje... Uh, een kannetje water... of met een pakje eten... langs alle hutten. Mm -hmm. Mensen zelf moeten hun... interne verdeelsysteem organiseren. Ja, nou, maar lukt dat dan? Ja, dat lukt. Dat lukt. Er zijn altijd mensen in zo'n gemeenschap... Die, die daar verantwoordelijkheid in nemen. Maar als het, als het er gewoon niet is? Hè? Als het, het eten er niet is? Dan wordt het een uh, ernstig probleem. Dat... Uh, Kijk, we zitten nu, en vandaar ook dat er nu veel aandacht voor gevraagd wordt... we zitten nu nog op een punt waar nog reserves zijn. Bij de mensen hebben nog wat. Um, dat duurt nog twee, drie maanden en dan hebben ze niks meer. Nou, Dan hebben we dus in wezen drie maanden de tijd om, om, om nog reserves ja. of voorraden op te bouwen. Het lastige in, in gebieden als dat damp is... er is één redelijk bereidbare weg... Het dilemma is, in oktober gaat het hopelijk regenen. Maar als het in oktober gaat regenen, is dat, dat niet meer bereikbaar. En in, in, dan zie je de tegenstellingen. We hebben regen nodig voor ja. de landbouw. Maar voor de noodhulp is het ja. een drama. Maar wat kon u, want u heeft dus voor, um, voor Kerken in actie... u was de chef noodhulp. Dus u, u, he, u heeft daar echt heel veel rondgewandeld en heel veel uh, geprobeerd... Uw best te doen om te zorgen dat het er kwam bij die mensen. Maar wat kon u dan feitelijk voor ze betekenen met al uw andere collega's? Nou, wat wij, wat wij kunnen en zij lokaal zelf niet zo makkelijk kunnen... is bijvoorbeeld internationaal transport organiseren... Uh, voedsel uit de Europese Unie voorraden halen... Ja. Uh, USA uh, op de deur rammen net zolang totdat er voorraden komen... de verschepingen organiseren... lokaal in andere nabijgelegen landen aankopen. Dat zijn dingen die je van een dorpshoofd in Somalië nauwelijks kunt verwachten. Maar dan nog blijft het, zeker als u dat over Somalië zegt... het kon er eigenlijk helemaal niet komen. Die mensen nu, moesten wel naar Ja, uit... dat is maar voor delen waar. Dat is helemaal niet voor, helemaal, voor heel Somalië waar. Je kunt Centraal-Somalië bereiken. Dat is redelijk veilig. Somaliland is een oase van rust. Met een hoop honger. Maar daar kun je gewoon een, een goed programma ja. uitvoeren. Het grootste probleem in Somalië is de zuidelijke kant... die tegen de Keniaanse grens aan zit. En het wordt verergerd omdat het dat deel van Kenia ook straatarm is en droog. En, he, dus mensen gaan naar een plek toe waar ook niks is. Ja, er, um, we hebben het al een paar keer gezegd... een heleboel jaar geleden was het eigenlijk ook net zo ellendig daar. 26 jaar geleden hadden we ook een, een Benefietconcert... in verband met die honger, Live Aid heette dat. En na die enorme show uh, wordt er een, een jongere geïnterviewd... en dit is wat hij zegt... Even over het programma zelf. Wat vinden jullie van het idee uh, om deze popmuziek te gebruiken om geld in te zamelen voor, voor Afrika? Op zo'n manier bereiken we een grote groep mensen. Uh, de jeugd die daarmee meteen uh, vertrouwd wordt gemaakt met, het, uh, met de derde wereld, uh, met de problemen. Als die jongere groep die nou bereikt wordt, als die ook uh, in de regering komt over een aantal jaar, zodat ze dan ook veel daarvoor over zullen hebben. Ja, meneer Wimsen, u bent dus uh, jarenlang hulpverlener geweest... Hè, in die hoorn van Afrika. De jongeren van toen, dat zijn de leiders van nu. En het is even erg. Uh, ja. ja, dat moet ik gewoon toegeven. Uh, dat is een van de bitterste ervaringen die ik heb. Want ik heb al die jonge leiders aan de macht zien komen. Ik was daar toen. En er waren geweldige plannen en goede ideeën. En ik, ik hoor de toenmalige president van Ethiopië nog zeggen... een hongersnood zal bij ons nooit meer gebeuren... Want, want we kunnen er wat aan doen. Want wat waren ze van plan? Nou, daar, daar lag toen een heel goed... Kijk, je, honger, honger is een kwestie van markt. is van voedsel is er meestal wel... maar mensen kunnen het niet kopen. Of het is te ver weg, ze kunnen het niet bereiken. Nou, Daar kun je natuurlijk als regering wat aan doen. Je kunt voor een goed distributiesysteem zorgen voor fatsoenlijke wegen. Dat, dat zijn de basisbehoeften die iedere boer heeft. Als je een boer in Zuid-Soedan op dit moment vraagt wat hij wil... dan heeft hij hele simpele vragen. Een school voor zijn kinderen, een dokter of een verpleegster... of wat dan ook ergens in de buurt, ook al moet hij een dag lopen... en een weg naar de markt. Maar dan kan hij zijn producten verkopen. Nou, Dat soort ontwikkeling... Helpt om dit soort rampen ja. te voorkomen. En is verwaarloosd. Ja, want wat blijkt. dat die, al die regeringen. die dus goede plannen hadden. uiteindelijk corrupt zijn. heel veel geld gebruiken. voor wapens. En het komt er dus niet. Nou, dat is, dat is één kant. Maar het is ook het ontwikkelingsmodel. Er, er is heel veel aandacht voor de stedelijke ontwikkeling. in met name Afrika. Dat zie je in, in Kenia. Uh, een stad als Nairobi is een, heeft een grote middenklasse. De steden worden steeds rijker, nou ja, relatief rijker. En er is bijzonder weinig aandacht voor het platteland. En helemaal geen aandacht voor de nomadische bevolking. Hè? De, de herders die met hun dieren rondtrekken... die, die horen helemaal tot het eind van, van de samenleving. Mm -hmm. Het zijn juist die mensen die er traditioneel in geslaagd zijn... om in dit soort... Droge, woestijnachtige gebieden. de beste economie te voeren die je, die je kunt voeren. Namelijk een aantal dieren, een klein aantal dieren op een zo groot mogelijk ja. gebied. Dat wordt ze onmogelijk gemaakt. Het, hey, ik bedoel, wij zetten tegenwoordig grenspaaltjes neer. Een nomade trekt met de regens. De Somalische nomaden die nu in die kampen zitten die hadden allang ergens in de buurt van midden Kenia gezeten... als het hen werd ja. toegestaan om dat te doen. Eindigen we nu heel somber? Nee, kijk, ik noem altijd het voorbeeld van China. China heeft 150 jaar hongersnood gehad. Er zijn hmm. miljoenen mensen omgekomen. China slaagt er nu in om zijn bevolking te voeden, zichzelf ja, te voeden. Maar ja, China, het dus heeft tijd gekost. Dat is een heel verhaal, he, want die hebben natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ja, he. maar het verhaal, China, was uh, 50 jaar geleden, als je naar de voedselsituatie kijkt, absoluut niet beter nee. dan de situatie in de Hoorn nee, van nee, Maar die hebben een economische groei, bedoel ik. Ze hebben een economische groei. Uh, ze hebben vooral een, een wilskracht en een leiderschap die alles op alles gezet heeft om die grote vloek in China, namelijk honger, uit te bannen. Ja, en dat zou dat, mogelijk zijn, datzelfde? Er is in deze wereld voedsel voldoende. Uh, uh, niemand hoeft honger te lijden als je denkt in hoeveelheden. Het is een kwestie van economische, maar vooral ook politieke wil, zowel daar... Als hier. Ja. Zolang de Europese Unie zijn eigen markten blijft beschermen ten koste van anderen, zullen we dit soort ja. economische ongelijkheden houden. Wilt u niet terug, eigenlijk, gewoon weer helpen? Ja, ik, ik uh, help mijn collega's van tijd tot tijd op dit moment. Maar ik heb mijzelf mij altijd beloofd dat ik op mijn zestigste zou ophouden. Dat is twee jaar later geworden, dus het is mooi geweest. Dank u wel voor uw komst. Ik sprak met Jacques Willemsen, voormalig chef noodhulp van Kerken in Actie. 30 jaar geprobeerd, dus iets te doen aan de hongersnoten in de Hoorn van Afrika. Terug naar Nederland, Voetbal. Ronald van der Geer, ADO, speelt tegen FK Tauras. Uh, 0-0 net en u? Nu na 17 minuten nog steeds 0-0 met een aardig begin voor, voor ADO Den Haag. Veel balbezit, niet al te hoog tempo, toch kansen. Lex Immers op de keeper en een schot voorlangs van Huscher. Maar langzaam maar zeker dreigt ADO Den Haag de grip wat te verliezen. En wordt Tauras wat gevaarlijker nu ook via Regidio Seedorf. De Nederlander dus in Litouwse dienst, maar daarna gaat de bal over de achterlijn. Maar die Seedorf was net wel betrokken bij een hachelijk moment voor het Haagse strafstopgebied. Een bal van achteruit die doorschoot. Seedorf liep door op keeper Coutinho, die de bal buiten zijn strafstopgebied. Eerst met het dijbeen, maar vervolgens met de hand wegsloeg. En, uh, ja, Coutinho heeft daar een gele kaart voor gekregen. Het was ook het eerste wat hij in de wedstrijd moest doen. Er werd dan wel een vrije trap toegekend, maar die werd door Spits naast de goal van ADO ernaar getransporteerd. Maar het is schaars de kansen van ADO, ondanks dus dat overwicht in het begin van de wedstrijd. En daar waar ADO het idee had snel scoren en de wedstrijd in de tas hebben, wil dat nog niet echt lukken. Na 18 minuten is het 0-0. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. In Nederland overlijden er jaarlijks zeker 550 ouderen vroegtijdig doordat ze antipsychotica voorgeschreven krijgen. Dat komt doordat deze medicijnen tot allerlei complicaties kunnen leiden. En moeten verpleeghuisartsen daarom eigenlijk niet veel voorzichtiger zijn bij het verstrekken van dit soort medicijnen aan mensen die dementeren? Mijn gast van vanavond is zelf verpleeghuisarts Bert Keizer. Goedenavond. Hallo. Ja, u weet dat dus uh, uit uh, de praktijk. Um, Antipsychotica. Schrijft u het voor? Ja, maar zullen we een beetje nuanceren. Die 550, dat klinkt allemaal zo exact. Het gaat om een berekening die in Engeland gemaakt is. En um, er is kennelijk sprake van een zekere oversterfte mm -hmm. als je antipsychotica voorschrijft. Want en, wat gebeurt er? Waarom kan, kan nou, je. Je nood... neemt een cohort van duizend mensen en die krijgen uh, antipsychotica en duizend krijgen er niet. En hé, hey, in die duizend die het wel krijgen, gaan er iets meer dood. Mm -hmm. dat, is de, dat is de basis van ja. de berekening. En uh, we hebben dus echt in Nederland niet geteld dat er 550 doden zijn. Nee, Maar zegt u daarmee, we moeten het niet overdrijven? We moeten het niet overdrijven. Maar is er wel een gevaar aan antipsychotica? Want dit is dus een onderzoek in Engeland En u zegt, ja, dat onderzoek, daar kan je een beetje over discussiëren. Ja, daar kun je over discussiëren. En luister, ik ben natuurlijk geen, uh, geen biochemicus en geen onderzoeker. En, mijn, en statistisch ben ik helemaal niet nee. zeg maar, uh, gescholpen om dit een beetje... Maar goed, uit onderzoek, we laten we heel even buiten beschouwing hoeveel er nou precies zijn, maar in elk geval gaan er meer dood die antipsychotica krijgen. Ja, oké, okay. nee, uh, daar gaan we vanuit. Want daar zitten gevaren aan, daar, daar zijn we het ja. over eens, of niet? Ja. Want wa waardoor ga je dood? Nou, dat Mogelijk. is een hele leuke vraag. die U daar stelt, dat weet niemand. Daarom zeg ik ook, we moeten een beetje, een beetje rustig praten over die 550. Uh, nee, oké, okay, maar dat hebben 20... we gedaan, maar wat is het gevaar van antipsychotica? Dat mensen eerder doodgaan. En als u aan mevrouw, vraagt, wat is het mechanisme? Dat weet niemand. Niet omdat je nee, nee, we ongelukkig niet. Niet, nee, weet. Nee, ik nee, nee, nee, nee, nee, nee. Niet omdat ze vallen en niet omdat de nieren uitvallen of dat het levensschade is. Of, begrijpt u? Dus we weten het helemaal niet. Dus het is werkelijk. Het is echt statistisch natte vingerwerk. Het is min of meer. On, ja. dan aangetoond hè, dat er een oversterfte is. Mm -hmm. Maar waardoor en, en hoeveel het er zijn, weten we niet. Goed. Zegt u daarmee, joh, het maakt mij eigenlijk niet uit om het te geven? Het maakt me wel uit, want ik vind het geen leuke geneesmiddelen. Als je dat voorschrijft, een, een, een, een, zeg maar, een Cyprexa of die piperon, zo heet die pillen, haldol. dol. Ja. Um, sorry, maar daar voel je je niet beter van. Het, zijn, het zijn dempers. Dus je, zeg maar, de, de deur van je, van je ziel wordt een beetje dichtgegooid. Dus je, je initiatieven doven, uh, je verbeeldingskracht. Uh, je wordt uh, suf en traag. En, hè, dus het, is, het zijn geen leuke pillen. En waarom geeft u het dan toch? Ja. Kijk, Wanneer het is, is het nodig? Het is als, uh, als iemand onrustig is. En die onrust, je moet je dat zo voorstellen. In een, in, een, in een verpleeghuis heb je een gang met zeg maar acht deuren. Al die patiënten hebben een eigen kamer. Die gaan slapen. Veel mensen in hun dementie gaan s'nachts zwerven. Dus iemand staat op s'nachts, die gaat die gang in, die loopt. Op zoek naar de wc bijvoorbeeld loopt de kamer van een andere bewoner binnen... Uh -huh. en gaat daar aan de hoek staan plassen. Dat is niet prettig. Nee. Dus degene die daar wiens kamer bezocht, die wordt angstig, die denkt: eh, wat gebeurt hier nou ineens en die nou, om dat soort nachtelijke excursie voor te zijn, schrijf je dan een antipsychoticum voor. Want dan doet zo iemand dat niet meer. Nou, de kans gaat, het, het, het wordt wat minder, uh, maar het is niet helemaal zo dat je daarmee die nachtelijke excursie voor kunt wezen. Maar dat is een van de redenen. Een ander is iemand zit de hele dag, maar dan ook de hele godganse dag te tikken met een asbak op de tafel. Nou, dat word je zat. Hoor. Ja, als je ernaast zit, maar ook als je moet werken in zo'n omgeving. Dat, er is niks zo irritant. Um, een ander gaat zitten schreeuwen uh, om, zijn, uh, om zijn moeder. En dat is op de hele dag. Iemand op de hele dag zuster, zuster, zuster, zuster. Nee, dat is het dat, dat repeteergedrag. Dat zie je nogal ja. als een dementie. Nou, is het zo dat er altijd overlegd wordt met kinderen als die er zijn hè, van een dementerende ja. ouder? Ja. Um, zegt u ook. Ja, we weten eigenlijk niet precies. Maar er zijn onderzoeken waaruit zou kunnen blijken dat, waar we het net over hadden, hè, dat ze mogelijk uh, gevolgen hebben voor sterfte. Nee, dat zeg ik niet. Nee? Nee, maar dat geldt ook bij, bij, zeg, bij een antibioticum. Dat geldt ook bij, als je iemand een slaappil voorschrijft, een normisonnetje, zoals dat heet in de volksmond. Ja. ja, maar dan is, het, dan is het valgevaar onmiddellijk vergroot. En ik zeg niet, als ik normison voorschrijf bij iemand, uh, denk ik dan daar kun je een heupfractuur van oplopen, dan heb je dat... Nee, zo, zo ga je als dokter niet om met pillen... en niet met, en niet met het gesprek rond, eh, rond medicatie die je voorschrijft. En uh, wat vindt u er dan zelf van? Want u zegt, ja, je wordt er eigenlijk niet leuker van als, als patiënt niet. Hè, want je het, het dempt je gevoel. Ja. Voelt u zich er ook slecht over om het te geven? Ja, ik vind, het, ik vind het vervelend dat ik als verpleeghuis... dat in omstandigheden werk waarbij je in plaats van persoonlijke begeleiding... bij die nachtelijk onrustige patiënt kom ik met een pil aanzetten. Ja, jemig. Ik vind het heel onelegant. Ehm... Um omdat er zijn andere oplossingen. Zoals, nou, als je personeel hebt... dan kan iemand die s'nachts sna onrustig is... kan gewoon door de zuster onder de aandachtslagen worden meegenomen... en een kopje melk en een gesprekje of een videootje kijken samen. Begrijp je? Dan hoef je aan medicatie te geven. Dat personeel hebben we niet. De, nacht, de nachtploeg in veel verpleeghuizen, die is onderbezet. Dus te weinig um, zusters. Zij moeten voor veel te veel patiënten de, uh, ja, de nachtzuster uithangen. En dat is... Ja, sorry, als, de, als je dan drie onrustigen hebt op verschillende plekken in het gebouw... dan loop je je benen onder je gat uit. Als op de eerste verdieping iets gebeurt, maar je, op de tweede verdieping heb je er ook een paar... nou, dan kom je daar gewoon niet uit. En ja, die, die bezetting nachts in heel veel verpleeghuizen, die is niet goed genoeg. Dus eigenlijk zegt u, we staan met z'n allen met onze rug tegen de muur. Ja, dat komt het we wel. We kunnen mee. eigenlijk niet anders. Uh, ja, dat is wel zo. En ja, het is zo dat... Mensen vragen altijd mij, wat vind je dan van de verpleeghuiszorg? Je, je bent een soort collaborateur, een soort mietmacher. Ik, ik, ik vind dat het wel beter kan. Hè, op dit soort punten bijvoorbeeld. Uh, maar ik vind het niet schandalig, anders zou ik er niet werken. En wat bedoelt u met. Ik word gezien als een collaborateur? Nou, omdat het een. Um, een je ziet op het journaal elke zomer hè, in de komkomptijd heb je hetzelfde item. Een lege gang, wanhopige zuster en, uh, en twaalfde patiënten met een pamper op zijn, uh, op zijn enkels. Ja. En dat, hè, dat journaal item zien we nu al tien jaar. Um, dat moedeloze wat de sector een beetje aankleeft uh, en dat je daar dan blijft werken. Dat is iets wat mensen vaak zien als een, uh, oh god, wat zielig. En uh, ik vind dat vervelend. Want... Nou ja, u, doet een hè, u zegt een beetje badinerend datzelfde item. Want dan elke keer bij wijze van spreken alsof het uit het stokmateriaal gehaald wordt. Hè? Ik zeg die dat beelden. badinerend. Nee, ik zeg dat uitermate cynisch. Ik ben daar ook cynisch over. Ik vind maar bent een... u cynisch over het feit dat er niks verandert? Of bent u cynisch over de komkommertijd waarin dat weer eens eventjes naar boven? Want het, is toch, ja? Ja. Want het is toch gewoon een gegeven dat dat gebeurt. En dat dat eigenlijk ja. niet zou moeten. Nou, het, maar je wordt cynisch van het feit dat je het filmpje steeds kunt draaien. Het lijkt wel hongersnood in Afrika. Sorry, maar die beelden kun je ook gewoon herhalen. Dan ja. heb je geen camera de naartoe te sturen. Ja. In het verpleeghuis is dat precies hetzelfde. En dus zegt u eigenlijk, wat zegt u eigenlijk precies daarmee? Ik zeg dat we als gemeenschap onder dat zouden moeten aantrekken en, en niet tevreden moeten zijn met zo'n rot filmpje wat je elke zomer kunt laten zien. Ja. En kunt u er iets aan doen? Ik doe mijn best. Iedereen die, waar ik voor zorg in het verpleeghuis, die krijgt mijn, mijn beste aandacht. Op wat voor manier? Nou, ja, dat kan ik u niet zo goed uitleggen. Dan moet ik een keer langskomen. Nee, maar wat doet u, wat doet u om, om patiënten, dementerende ouderen... een goed gevoel te geven, bijvoorbeeld? Ik denk dat... Um... Want u zult niet hun, hun pemper verschonen, denk ik. Nou, nou, nee, maar bij gelegenheid. Maar liever niet. Um, door een persoonlijke relatie met mensen aan te gaan. Zorg dat je ze kent, dat je hun kinderen kent. Dat je iets van hun leven begrijpt. Dat je weet wat hun beroep was... Uh, iets van hun hobby's weet. Mm -hmm. Dat je hun vriendschap in de gaten hebt, die ze nu hebben. Um, kortom, dat je, ze, dat je ze behandelt zoals je aan de goede kennis van jezelf behandelt. Ja. En uh, op die manier is het heel goed mogelijk met de mensen een relatie op te bouwen die. Uh, ja, die, waar zij iets aan hebben. En jij als hulpverlener natuurlijk ook. En wat je geeft, krijg je dan meteen terug... in termen van hartelijkheid en aandacht. Ja. Nou begonnen we dit hele verhaal met uh, cijfers uit ja. Engeland. Die zouden zeggen dat uh, antipsychotica ertoe leidde... dat uh, dementerende ouderen eerder sterven dan zou moeten eigenlijk. Ja. Hè? Um, daar is geen onderzoek naar gedaan, zegt u, in Nederland. Zegt u, ja, dat zouden we eigenlijk wel moeten doen? Want... Ja, dat zouden we zeker moeten doen. Daar ben ik helemaal met u eens. Ja, dat u de onderzoek is heel moeilijk te financieren. De farmaceutische industrie is daar niet in geïnteresseerd. Ja, die moeten dan onderzoek doen naar de mate waarin ze zelf niet deugen... Mm -hmm. En um, daar krijg je geen geld voor van de farmaceutische industrie. En bent u daarmee naar ministers, staatssecretarissen, weet ik het, gegaan? Ik bedoel, als dit zo is, er komen natuurlijk steeds meer dementerende ouderen... is dit toch een heel alarmerend bericht? Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier niet van wakker heb gelegen. Nee? Maar in de sector is dat ook niet zo. Dan probeerden ik steeds het te nuanceren. Ik wil het niet bagatelliseren, maar het is wel zo dat uh, sorry, er zijn veel ergere dingen gaande in dementerende Nederland dan dat gedoe over die antipsychotica. Mm -hmm. Het feit dat we. Maar dat is slecht met slecht vergelijken. Ja, nou ja, maar goed. Je moet zeg maar, je moet, je moet kiezen uit je rampen. En deze, deze antipsychotica business is nou niet, op dit moment niet het, er, het ergste wat ons overkomt. Nee, maar u zegt wel, eigenlijk is het zo dat er, dat er inderdaad cijfers uit Engeland zijn... waar we eigenlijk beter naar zouden moeten kunnen kijken. Ja, om te weten. Ja, ja. En nee, als, het nou, als het nou wel zo is, hè, zou u dan stoppen met die antipsychotica? Ja, je, maar, maar we zijn er toch nog niet gek op. Hè? We kwakken er niet mee. Maar ik, u... ik geloof dat één op de drie het krijgt, toch? Nee, wacht even. Ik zal u getallen geven. Ik heb 84 patiënten. En um, psychogeriatrische, dementerende patiënten. Ik heb het geteld mm -hmm. in het kader van een enquête. Want ook in de verpleeghuissector zijn we aan het zoeken. 24 van mijn 84. En ik moet u wel zeggen, dat viel me erg tegen. In de zin ja, ik... van veel? Ja, want ik dacht dat ik ze eigenlijk hetzelfde voorschrijf. Um, hè, maar ik, ik ben er maar eerlijk over. Nee, ik vond het te uh, nee, veel. ja. Hoe gaat dit nou aflopen? Want is er, is er licht aan de horizon? Er komen natuurlijk veel meer. We gaan vergrijzen met z'n allen. Er komen steeds meer ouderen. Steeds meer dementerende ouderen ook. Er is een groeiende expertise in de verpleeghuiswereld om om te gaan met onrust. En, uh, door... Zonder uh, dit soort medicijnen. Ja. ja. Dus begrip, haal er een psycholoog bij. Kijk nou wat er gebeurt. Wat voor oude angsten spelen erop. Als iemand dan aan de gang gaat. Begrijpt ja. u? met een. Uh, en dat zijn wel, uh, zeg maar, contextuele benaderingen. het dan. He, Probeer ja. te begrijpen waarom zij nu uh, he, zit te schreeuwen om haar moeder. Ja, en dan overdag, zodat het dan s'nachts niet gebeurt. Ja. Zodat je meer uh, een leefruimte creëert waarin mensen zich veilig voelen en, en ja, waarin die angsten of die oude, zeg maar, die oude vrees die ze met zich meedragen uit andere situaties in hun leven, wanneer je daar ruimte voor hebt en, en begrippen hebben, snapt wat ze aan het doen zijn. Ja. Dat is vaak ingewikkeld hoor, bij dementie. Want dat is uiteindelijk wel overdag gewoon uh, de zorg die ze krijgen. Dat is dus geen extra zorg die dan nodig is in de nacht van verplegers die er namelijk niet zijn. Dat zou je hopen dat het uh, dat, dat, dat effect zou hebben. Ja. Nou, ik ben benieuwd of er nog een onderzoek komt. Of u daar achteraan gaat. Nee, ik ga daar nee. niet achteraan. Sorry, ik heb te veel op mijn bord. Ja. Kan, daar kan ik er niet bij hebben. Ik ben ook geen onderzoeker. Begrijp, ja, ik begrijp, begrijp het je achter, dat moet je kunnen. In elk geval heel hartelijk dank voor uw komst. Okay. Verpleeghuisarts Bert en Keizer. En we spraken dus over het feit dat er dementerende ouderen overlijden. volgens onderzoek uit Engeland. door antipsychotica. Nou, dit was hem weer voor vandaag. BNN Today neemt het van ons over. Gesprekken van ons zijn terug te luisteren op onze site tweedingenpult.nl. Willemijn, Willemijn Veenhoven bij BNN Today. Vertel. Zometeen eh, bij ons. De Eurotop hebben we het over. Ze zijn eruit, maar hoe erg zijn ze eruit... dat hoor je zo van verslaggever Wilco Boom. En wat is er al uitgelekt. Eh, Kenny van Hummel, uiteraard nog twee dagen... over de tour. Die, die belachelijk fantastische etappe van vandaag. En onder andere, het is bijna een jaar geleden... kwam een zondag dat de Love Parade... dat drama in Duitsland. Wij hebben twee mensen die er toen bij waren... en eh, daar nog steeds aan terugdenken. Eentje daarvan is een grote held geworden... Dat allemaal na het nieuws van half negen met Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. De leiders van de eurolanden lijken dichtbij een akkoord over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. In een uitgelekte ontwerptekst voor de slotverklaring staat dat de banken willen bijdragen aan een financiële oplossing. Verder krijgt Griekenland opnieuw geld uit het noodfonds van de eurolanden. Jongeren van 15 mogen vanaf 1 augustus in vakantietijd s'avonds langer werken. Nu mogen ze tot 7 uur aan de slag en dat wordt 9 uur. Volgens de arbeidsinspectie lapt ruim de helft van de werkgevers de werk- en rusttijden voor jongeren nu aan de laars. Elf Nederlandse bedrijven hebben tijdelijke WW gekregen vanwege de EHEC-bacterie. Groentekwekers en transportbedrijven zaten wekenlang met minder werk door de bacterie. En de ondernemers krijgen werktijdverkorting voor de uren dat er niet kan worden gewerkt. En familieleden van Goran Hartsic hebben in een cel in Belgrado afscheid van hem genomen. Hartsic werd gisteren opgepakt in Servië. Hij was de laatste verdachte van oorlogsmisdaden... die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. Binnenkort wordt hij overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. 21 juli, 2 over half negen. Goedenavond. Hoe gaan we Griekenland redden? Daar gaat het vandaag over in Europa op de top. NOS-verslaggever Wilco Boom die vertelt wat de euroleiders van plan zijn. En uh, die persconferentie die kan ook elk moment komen. Als die, dat zover is, hoor je dat natuurlijk ook meteen. Het is uh, een jaar geleden, komende zondag, dat er 21 doden vielen bij de Love Parade in Duitsland. Ivo Bonte die was erbij, heeft ook nog een aantal mensen gered en die blikt terug op die dag. En de schippers van BNN die varen vandaag van Kampen naar Harderwijk. Deel 4 dus van de avonturen van Luc Ikink en Frank van der Lende. Dat na negenen. En onze Joris Kreugel die ging naar de parade. En dat is echt al een hele lange tijd geleden dat ik op dit theaterfestival ben geweest. Maar afgelopen maandag stond uh, mijn collega Jan Willem voor mijn bureau... En die was op de parade geweest en die was een Turks meisje... een actrice tegengekomen die ook nog eens een keer stond te plassen. En daar vertelde hij met zoveel enthousiasme over. En toen zei hij, jij moet met mij mee daar naartoe. Nou, hij heeft me overgehaald, ik ga nog een keer kijken. De film Beaver die gaat vanavond in première... met in de hoofdrol Mel Gibson. Zometeen hebben we het over die knettergekke acteur... die heel veel heeft meegemaakt de laatste jaren, veel bizarre dingen. Uh, dat doen we met filmkenner René Mioch. Maar eerst even, René, hoe was jouw dag vandaag? Nou, mijn dag uh, was op zich prima, maar die begon uh, minder goed, want ik moest mijn... Uh journalistenvisum gaan uh, regelen voor Amerika. Dus ik heb een groot deel van de ochtend daar met nummer 46 gezeten en weer het verkeerde formaat pasfoto en dan weer dit niet betaald. En, dan weer... en je voelt je zo uh, machteloos. Nee, uh, ik, ik hoop dat ik er Ik denk dat het, wel, dat het wel gaat lukken hoor. Maar dat systeem is wel, wel heel bijzonder om er even in te zitten. Daar ben je wel een paar uurtjes mee zoet. Zometeen ja. meer René Mioch, maar dan vooral over Mel Gibson. En eerst een update van Today's Topics met Liekeveld. Met uh, nieuws over de Eurotop van vandaag en de tros, want die gaat 80% minder kinderprogramma's uitzenden vanwege de ingewikkelde mediawet. En dag drie van de Vierdaagse, dat was uh, nogal een regenachtige. Zometeen na negen uur dan het hele overzicht <laughs> van Today's Topics. Goeie quote. Dankjewel, <laughs> Lieke uiteraard. Uit. Het stomphorst. Het stomphorst het nieuws. Het sport. Met Jeroen. Met sport. Oh. Ja. ja, goed. Andy Slek heeft vanmiddag de Tour de France eindelijk laten ontploffen. Op de voorlaatste call, de Isoir, demareerde de Luxemburger uit de groep met favorieten. Jawel, de eerste aanval. Hé, hey, het zal toch niet waar zijn? Andy Slek, de man van wie je het misschien <lacht> nog het minst verwacht. Want hij hoefde niet zo hard. Maar hij gaat er vandoor op de flank van de Isoir. En nou is de Tour de France pas echt begonnen. Nu gaan we het vecht krijgen. Wie gaat de gele trui overnemen van Thomas Veuclair? Want Veuclair reageert niet. En die bleek inderdaad niet goed genoeg om het gat met Slek te dichten. Net zoals de andere favorieten. Slek kwam bovenop de Galibé alleen over de finish. En nu Schlek is bijna boven. En nu juicht hij. En nu komt hij over de streep. Hij heeft het mooi gedaan. 6 uur en 7 minuten zit hij op de fiets. En hij wint de etappe. Slek had op de finish ruim 2 minuten voorsprong op de eerste achtervolgers. Net te weinig om de gele trui over te nemen van Thomas Veuclair. Hij kwam ...van 15 seconden tekort. Verklare is in het klassement dus nog altijd de eerste. Andy Sleck tweede, broer Frank Sleck derde... ...op 1 minuut en 8 seconden en 4 seconden daar weer achter... ...is ook Cadel Evans nog altijd een kanshebber. Alberto Contador is dat niet meer. Hij verloor bijna 4 minuten op Andy Sleck ...en zakte naar de zevende plaats op 5 minuten van de gele truitdrager. De Nederlander speelde opnieuw geen hoofdrol. Robert Gezink was de beste, 21ste was hij, op ruim 5,5 minuut. En Rob Ruig finishte een kleine 2 minuten en vier plaatsen later. Behoorlijk uitgewoond trouwens. Prettig ritje, maar uh... ja, ik, denk ik, uh... ik denk dat ik alles uh, gedaan heb wat ik kon. En, uh... Oh, de body moet nog wat sterker worden, denk ik. Ruig is nog wel de beste Nederlander in het klassement. Hij is 20 twintigste op 20 minuten van Veukler. Morgen is de laatste bergetappe met finish op Alpe d'Huez. Nou, voetbal, Feyenoord heeft Ronald Koeman als verwacht aangesteld... als opvolger van de vorige week opgestapte Mario Been... Technisch directeur Martin Vergeel legt uit waarom de directie Koeman de ideale kandidaat vindt voor Feyenoord. Uh, maandagochtend daar nog eens even goed bij elkaar gezeten en gezegd: van Nou, uh, dan, dan is het toch in eerste instantie de uh, noodzaak voor Feyenoord dat er een, een nieuwe hoofdtrainer-coach komt. Die een uh, frisse wind laat waar je een, een nieuw elan brengt. Maar met name ook uh, een autoriteit is, een stuk ervaring meebrengt. Uh, we hebben daar nog wat meer kwalificaties op uh, gezet, uh, ambitie moet tonen. Nou ja, goed. En uiteindelijk kwamen wij dan al, al heel snel uit bij, bij Ronald Koeman. En Koeman krijgt in Rotterdam assistentie van Giovanni van Bronckhorst en Jean-Paul van Gastel. Oude Den Haag kan vanavond de derde kwalificatieronde voor de Europa League bereiken. De Hagenaars verdedigen in eigen stadion een 3-2-voorsprong tegen FK Tauras uit Litouwen. Ronald van der Geer bekijkt de wedstrijd Ronald. Dik half uur gespeeld. Hoe staat het ervoor? Het is nog steeds 0-0, dus je zou kunnen zeggen... Ja. ADO is op koers richting uh, die uh, volgende ronde. Veel kansen, Immers, Thierry, Verhoek, uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Maar of het gaat over of naast, of uh, de keeper staat een uh, ADO-doelpunt in de weg. Tot dus wat dat betreft, het is wel in richtingsverkeer. ADO valt aan en Tauras valt, uh, ja, of, of houdt tegen. Maar tot nu toe valt het allemaal tegen wat betreft de score. Het is nog 0-0 na 38 minuten. We horen je zometeen weer hier bij BNN Today. En vanaf 10 uur in de avondetappe reacties natuurlijk uit Den Haag. En natuurlijk alles over de Tour. En ook bij ons, hè, Jeroen? Zeker. Kenny van Hummel. Kenny. Ik kan niet wachten. <laughs> Kenny niet wachten. Nee. Dankjewel, Jeroen. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, maar eerst die top in Brussel. Ze schijnen eruit te zijn. Een persconferentie wordt vanavond verwacht. Verslaggever Wilco Baum, die is in Brussel. Wilco, goedenavond. Ja, goedenavond. Zijn ze er nou inderdaad al uit? Nou ja, ze schijnen eruit te zijn. Officieel weten we het nog niet, want we hebben uh, nog geen officiële mededelingen gehad. Maar ze schijnen er dus uit te zijn. En dat ze er nog niet mee naar buiten komen, dat heeft ermee te maken... dat ze nu nog bezig zijn met de laatste punten en komma's van de slotverklaring. En zoals je waarschijnlijk weet, de duivel zit altijd in de details. Ja. Dus dat kan dan even uitlopen, want we hebben hier te maken met 17 landen. En ze moeten het wel eens zijn, uh, ook over de laatste punten en komma's... die op papier komen te staan. Er wordt over ieder woord gevochten, begrijp ik. Nou, in elk geval onderhandeld. Ja, Ik geloof niet dat er bloed vloeit, maar ja, het wordt ja, er wordt stevig onderhandeld. Ja, er wordt stevig onderhandeld. Ja, en dat duurt dan even. Ja, er is natuurlijk wel al het een en ander uitgelekt. Kan jij even de belangrijkste punten op een rij zetten? Nou, het belangrijkste punt is dat er een nieuwe steunoperatie komt voor Griekenland. En dan hebben we het over een slordige 100 miljard euro. Ik kijk niet op 10 miljard meer of minder in dit verband. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iets wat gisteravond al begonnen is. Toen president Sarkozy bij bondskanselier Merkel op bezoek ging in Berlijn. Daar zijn de, de contouren van dit akkoord al in, in de grondverf gezet. Nu zijn ze bezig met het aflakken en uh, nieuwe steunoperatie voor Griekenland dus. En een ander belangrijk punt is dat de banken en andere financiële instellingen... die gaan meebetalen aan die nieuwe ja. steunoperatie. Nou ja, hoeveel ze daar precies aan mee gaan betalen, dat weten we nog niet. We weten de exacte bedragen nog niet. Maar ze gaan meebetalen en dat was in elk geval voor Duitsland... en ook voor Nederland een hele belangrijke voorwaarde. Ja. En is er iets bekend over hoe ze dat dan no gaan doen? hoeft Griekenland een deel van zijn leningen niet terug te betalen? Of worden die leningen verlengd? Of... De details daarover. Nee, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dat hopen we later vanavond te horen als het allemaal officieel bekendgemaakt gaat, ga, uh, bekend gaat worden. Maar uh, ja, je moet inderdaad uh, denken aan een, een deeltje kwijtschelden... of meer tijd om terug te betalen, dat soort constructies. En daar gaan dus de banken dan een substantiële bijdrage aan leveren. Het komt dus niet alleen van de overheden van de 16 andere landen in de eurozone. En er is ook wel een detail bekend dat de rente van bestaande leningen van Griekenland gaat omlaag, hè? Nou ja, dat is dan een van die mogelijkheden. Uh, maar of dat zeker uh, erin zit, dat weten we dus ook nee. straks pas. Ja, dat weten we straks pas. Even, um, dit is natuurlijk niet alleen heel goed nieuws voor Griekenland... maar dit toont ook dat Europa wel kan samenwerken en wil samenwerken. Nou, het is in elk geval de bedoeling van de leiders van de eurolanden om dat beeld neer te zetten. Want uh, op die financiële markten wordt heel onrustig gereageerd... op alles wat er in Griekenland aan de hand is... maar ook Ierland, Portugal, twee weken geleden Italië en ook uh, Spanje... Dus wat de leiders van die eurolanden willen is dat de rust terugkeert op de financiële markten. En die moeten dus nu laten zien dat ze uh, alles doen en willen doen om de euro in veilige haven te brengen en te voorkomen dat die onrust uh, overwaait naar andere landen. Nou, dat beeld willen ze hier vestigen. Of dat gaat lukken, dat weten we natuurlijk pas als het duidelijk is uh, wat, uh, wat er precies in de slotverklaring komt te staan. Het is in elk geval wel zo dat de financiële markten vandaag al positief reageerden ja. op de berichten uit Berlijn over die, overeen over die overeenkomst tussen. Merkel en Sarkozy. En uh, ja, het is natuurlijk de bedoeling dat wat er hier vandaag in Brussel wordt afgesproken... nog beeld neerzet dat, dat de Eurolanden nu echt alles aan doen om de euro te redden. En dat ze niet weer over twee of over drie weken weer met z'n allen bij elkaar moeten gaan zitten... om nog weer een nieuw akkoord te maken om Griekenland en de euro te redden. Het is nu uh, tien over half negen. Wat denk jij, komt die er nog voor twaalf vanavond, die persconferentie? Ja, dat verwacht ik eigenlijk wel. Dat is ook uh, absoluut de bedoeling hier. Maar ik uh, durf niet te voorspellen of het om 9 uur wordt, om 10 uur, of om 11 uur, ja. of uh, pas tegen 12. Dit is nog even werken voor jou, Wilco. Ja, gaan ja. we gewoon mee door. En dat is ook <laughs> hartstikke leuk. <laughs> nou, dan spreken we je ongetwijfeld straks nog eventjes. Dankjewel, Wilco Boog vanuit Brussel. Oké, okay, tot later. Zo meteen René Mioch. What you gonna do? What you gonna do with people like that?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 Only been necessities, Ispes wash to feed the cat call and tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Mm -hmm. Who's it gonna be?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 ja, lijkt mij nogal een voor de hand liggende titel. I need a little bit of happiness, Jonathan Jeremiah. We gaan even naar voetbal. ADO Den Haag, FK, Tauras, Ronald, hoe is het daar? Ja, ook op zoek naar happiness, met name alle toeschouwers in het, in het Haagse stadion. Want het zit helemaal vol, alleen de toeschouwers wachten op doelpunten. Maar na bijna 45 minuten staat er al dat 0-0 op het scorebord. Bij de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FK Tauras. Bij deze stand overigens is Adel wel geplaatst voor de volgende voorronde van de, van de Europa League. Dus wat dat betreft is men wel op koers. Maar ja, wanneer komt dat doelpunt? De kansen reigen zich werkelijk aan één. Ik denk dat iedereen van ADO Den Haag inmiddels wel in kansrijke positie is geweest. Alleen Dat doelpunt wil maar niet volgen over naast tegen de keeper of gewoon een verdediger die dan maar weer in de weg glijdt. En ADO heeft alleen maar balbezit. Is alleen maar aan het drukken op de goal van de ploeg uit, uh, uit Litouwen. Die uh, ploeg die maar één keer gevaarlijk is geweest met een uitbraak van Seedorf. Daar waar Coutinho een gele kaart kreeg voor een hensbal. Waar hij ook zomaar rood had kunnen krijgen. Daar is ADO dus ontsnapt aan een, uh, aan een tegenslag. Maar echt uh, fortuin heeft de ploeg dus tot nu toe niet. Het tempo ligt niet al te hoog in deze wedstrijd. Is wellicht ook niet echt nodig. Want als je ziet hoeveel kansen er zijn. Dan moet er toch wel een doelpunt vallen voor uh, de Haagse ploeg in het uh, in deze wedstrijd. We gaan richting de rust. Het is dus nog 0-0. Of komt hij dan nu? Nee. Want de Rij komt net niet in die kansrijke positie op een voorzet van Verhoek. Nog een keer een voorzet van Verhoek. En daar komt de keeper. Die bokst hem half weg En Toornstra maakt dan toch de 1-0. Nou, op slag yeah. van rust is het 1-0 voor Aadio Den Haag. De doelpunt te maken, Jens Toornstra. Dit is Radio 1. BNM Today. Altijd goed van die verslaggevers die aanvoelen wanneer er een doelpunt valt. En dan valt hij ook. Zometeen natuurlijk meer voetbal. Iets anders dan. Vanaf vandaag is de film The Beaver te zien in de bioscoop. De film gaat over een depressieve man die alleen nog maar kan leven via een handpop. Bloody hell. Look I'm sick. Do you want to get better? Who are you? I'm the Beaver Walter. And I'm here to save your life. Ja. De Beaver, nou, daar gaan we het verder niet altijd uitgebreid over hebben. Opvallend hieraan is dat uh, Mel Gibson de hoofdrol speelt. En Mel die is de afgelopen uh, jaren aardig in wat schandalen verwikkeld geweest. En eigenlijk dacht iedereen dat hij nooit meer aan de bak zou komen. Maar dus toch, filmkenner René Mio, goedenavond. Goedenavond. Natuurlijk wel heel even over De Beaver. Je hebt hem natuurlijk al lang gezien. Is ja. Het, is het wat? Nou, het, uh, kijk, het leuke is natuurlijk... Jodie Foster, uh, een hele goede vriendin van Mel Gibson, heeft de film geregisseerd. Dat is altijd interessant om te kijken wat is er dan gebeurd. Uh, hij speelt een depressieve man. Nou, dat doet hij heel erg goed. Bijna, bijna te goed dat je denkt van wauw, dat is de sfeer waarin hij zit. Dus dat is, dat, dat is prima. Het is, het is een mooie, dramatische film... Uh, maar soms lijkt het ook een comedie en dat vind ik altijd lastig. Wat wil je nou precies met die film? Dus ik zeg van, uh, als je niks te doen hebt, moet je er naartoe. Maar het is niet erg als je deze film niet gezien hebt. Nee, maar het mooie eraan dus is dat, dat schreef ook iemand van de Volkskrant... Uh, Mel Gibson zet die rol zo overtuigend neer... Nou ja, wat, eigenlijk, wat jij zegt, hij is gewoon depressief eigenlijk. Nou nee, kijk, laten we wel zijn. Hij heeft uh, geen makkelijke tijd achter de rug in de afgelopen jaren. Dat heeft hij voor een groot deel aan zichzelf te danken. We weten dat er een uh, groot alcoholprobleem is geweest. Dat er relatieproblemen zijn geweest. Dat hij zich uh, zeg maar, uh, door allerlei middelen niet zo uh, mooi gedragen heeft. En zich ja. ineens uh, ontwikkelde tot een soort van racist. Nou, dat, uh, dat, dat, dat, dat is allemaal niet zo goed. En dan zie je die man die een depressieve man moet spelen... En je ziet ook een echt doorleefd hoofd met pijn. En, en ja, je kunt ook zeggen hij is een verpastische acteur. Ja, ja. Maar we, we leggen het liever erin natuurlijk dat dat komt door alle rottigheid ja. die er de afgelopen tijd gebeurt. Even uh, over, over die rottigheid. Hè. We hebben een fragmentje, dan kan je horen dat hij echt, echt het spoor behoorlijk bijster is. Hij had, is ook uh, aangeklaagd voor het mishandelen van zijn vriendin. Hij scholt er ook uit, regelmatig ook op de voicemail. En dan krijg je dus dit. Ja niggers fake in pants Ja, en dit is, dus, dit is echt. Dit is tenminste dit is uitgelekt nou, hè. Ja, dit maar is... kijk, ja, maar kijk, ja, Hier ik, klinkt toch... wel mooi. Ik vind het wel mooi dat je dit nou zo laat horen in een tijd dat in Engeland dat grote afluisterschandaal aan de hand is, waar we eigenlijk toch allemaal vinden dat mensen ook een soort vorm van privacy uh, moeten hebben. Ja, en al, en, het, al is het te veel eer dat onze redactie dit heeft opgesnord, hoor. Nee, mm. nee, dit was al redelijk uitgelegd, maar dat weet jij natuurlijk ook wel. Nee, nee, dat weten we. Het is overal geweest, ja. en, uh, en er is nog veel meer en erger materiaal van uh, wat hij allemaal tegen zijn uh, Ex-vriendinnen, vrouwen, weet ik veel allemaal mm. zegt. Kijk, dat image van hem vind ik zo raar. Ik, uh, ik maak dus best wel al lang uh, van die interviews. Dus ik heb hem echt vanaf Lethal Weapon uh, en zelfs voor die tijd Calipoli al geïnterviewd. Ja, hoe hoe, hoe was altijd, hij toen dan? Nou, altijd wel een beetje een veelrokende, nerveuze... Uh, raar. Ik, vond, ik vond altijd een rare man. En ik, ik weet dat ik uh, een jaar of uh, tien jaar geleden een keer met een medewerker van hem sprak. En die vertelde me ook dat hij uh, tegen zijn uh, medewerker. Uh, iedereen die in de kamer bij een interview is. als hij een grap maakt, ben je verplicht om te lachen. Dat is gewoon een arbeidsvoorwaarde, <lacht> zeg maar. Je moet <lacht> ja. lachen om de grappen. Nou, toen dacht ik gewoon, oh, Nou ja, dat is toch ook. Curieus. Dat is niet normaal. Ja, is ja. niet normaal. Ja. Maar goed, dat zegt nog niks over het feit van dat hij natuurlijk blijkbaar uit een uh, gezin komt. Met een streng uh, katholieke vader. die ook af en toe eens opduikt. in een radioprogramma. en daar de meest vreselijke dingen zegt. over de Tweede Wereldoorlog. Ja, en hij heeft trouwens de Holocaust uh, ontkend, hè? En de, hij ontkent het, ja. Ja, wat daar allemaal gebeurd is. Nou ja, en dan uh, horen we vervolgens dat hij zelf in een kroeg. in dronkenschap mensen uit. Uh, of beledigt en zo. Ja, ja. Dat is wel iets totaal fout. Ja. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Maar de vraag is, is natuurlijk. Dat, dat is het bizarre. als je dit allemaal achter elkaar zet. een beetje de alcoholmisbruik, mishandeling. joden, negers uitschelden. En dan, en dan toch? In het Puriteinse Amerika komt hij aan een, aan een rol. Hoe kan het dat hij niet al lang is? Nou, ik denk dat het in dit geval ligt aan Jodie Vos. Die heeft gewoon. Dat die vriendschap tussen hen gaat verder dan alleen een collegiale. Ze zien elkaar. Zij houdt van hem en zij gunt hem die rol. En dan is Hollywood is natuurlijk ook eigenlijk, het systeem is een beetje raar. We houden van mensen die van hun troon gestoten zijn. Die ga je weer binnenhalen als helden. En ik heb het zelf gezien afgelopen mei in Cannes, toen die film daar in première ging. Toen Melke, het stond zwart van de mensen. En die mel, mel, mel, alsof hij niet weg geweest was. En alsof het allemaal niet gebeurd is. Ja. Dan wordt hij ineens weer een held. Hij is de underdog en daar houden ze van. Ja, hij is de onder, underdog. Dog en daar houden ze van. Dat is absoluut waar. En, en het is niet te peilen wat de volgende stap van hem zal zijn: of hij, of hij er nu vanaf is, of hij dus nu zeg maar de dramatische rollen op gaat zoeken. En ja, ik, ik, ik moet altijd nog lachen. Ik weet dat hij in Australië op een, op een boerderij woont. Ik geloof dat hij zeven kinderen heeft en dat hij zwaar katholiek was. Ja. Nou ja, je ziet wat er met je kan gebeuren na een verloop van jaren. Maar is dit wel de, de, het begin van de weg omhoog? Schat je dat in? Echt? Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat hij alom voor deze rol erg... Hij uh, heeft goede kritieken gekregen. Iedereen vindt het mooi wat hij gedaan heeft. De, de film zelf heeft mm, middelmatige kritieken gekregen. Maar ik denk uh, dat... Nee, ik denk dat we melk best binnenkort wel weer in een uh, mooie rol zien. Nou, en van in ieder geval vanaf, vanaf vandaag te zien in de biever. Dankjewel, René Mioch. Tot de volgende keer. Doeg. Bye. Gaan we door met de dag van Joris Keugel. Hier in het Witte Kerkje op de parade, daar maakte ik zondag toch wat mee. Een hele mooie Turkse vrouw. Ik was al onder de indruk van haar. Ging ze ook nog eens plassen op het podium. Op de parade in Utrecht, het theaterfestival. Ik heb hem weer bij me, het is bijna een jaar geleden. De trouwe luisteraar, die kent hem nog wel, Jan-Willem van Soest. Die was afgelopen maandag, stond hij bij mij op de redactie aan mijn tafeltje... dit verhaal te vertellen over die Turkse vrouw... En hij zei van, ja, de parade, daar moet je weer een keer naartoe gaan. En ik was er eigenlijk al heel lang niet meer geweest. Waarom kwam je hier nooit meer? Nou, ik kende twee meiden ooit. En uh, ja, die waren eigenlijk, helemaal, die waren gewoon, eigenlijk gewoon niet grappig. Die waren wat aan het knutselen en toen zei ik, wat gaan jullie doen? Nou, uh, we hebben een act op de parade. Nou, dat vond ik echt zo'n enorme devaluatie van het hele evenement. Dat ik zoiets had, daar ga ik nooit meer naartoe. Maar jouw enthousiasme van afgelopen maandag... Toen dacht ik, nou, ik ga het toch maar weer eens een keer proberen. Alleen één groot probleem. De voorstelling waar jij me mee naartoe wilde nemen, die is weg. Nee, dat ben je niet. Dus we dat... moeten ergens anders naartoe. Dat, dat heb je voor kaartjes kunnen regelen dan? Einde oefening van de gasten in theater Quattro. En daar gaan we dus nu naartoe. Ja, en dan begin ik weer over die hele goede oude tijd. Dan hoef je geen kaartjes van tevoren bestellen. Want dan zat er gewoon iemand met een mandje voor de deur. Oh, dat is natuurlijk ja. bij... Oh, kijk, vlammenwerpers. Hey, volgens mij lopen we alweer verkeerd. Volgens mij moeten we toch de andere kant op. Ja, Meen je dat, dat? Ja, ja, wel. Ja, hij wel. Hé, maar uh, begrijp je een beetje mijn romantische verhaal over de parade? Ja, weet je, je wil gewoon jong, ik wil gewoon hele slechte of hele goede dingen zien van jonge mensen die enthousiast zijn over theater. En de vorige keer heb ik één heel slecht ding gezien en één heel goed ding. Je, of je lacht mensen uit omdat het zo slecht is of omdat het zo goed is, uh, lach je ze toe. Dat is voor mij de parade. Sta je er al er de hele dag, dag in de rij, in de file en moet je weer in de rij staan? Ja, dat is, uh, ja, dat is de parade anno 2011, jongens. Wacht, op, wacht, op, wacht. Ja, we gaan Sorry? We gaan oh, we gaan, ja wij gaan naar binnen, gaan binnen Ja, wij gaan naar Zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria, in ja. de Had je iemand op het oog? Nee, ja, ze gaan iemand uit het publiek halen. Ik hoop niet dat wij het zijn. Lang en knap, ben jij. Ja, dat klopt, ja. Daar heb ik zo'n hekel aan. Dat je in één keer op het podium Jezus, wordt geroepen. Christus. Oké, oh, maar acteur, ik is eigenlijk een bestomde acteur. Nou, nou ja Gelukkig. Er komen een paar acteurs door de nood. Hoe oud ben je eigenlijk? 28. Een beetje 70, zoiets toch? Ja, niet dan? Ja, vind je het te leuk? Te zit er nog de niet de helemaal in. Nee. Over Is het leuk bedoeld? Ik heb geen idee. Iemand lacht ook. Daar zit ik vrij geconcentreerd te luisteren naar. Maar uh, ik dwaal af. Ik uh, heb het idee dat het een soort melodramatisch-humoristisch stuk is. Ja, ja, Maar ik weet nog steeds niet waar het naartoe gaat. Ik krijg last van jeukende benen. Stop maar niet! Tering Ja! De humor had er best in kunnen zitten, maar niemand lachte. Dus ik heb dat... niet gelachen. Ik was halverwege, het, nou, halverwege binnen drie minuten was ik eigenlijk de draad kwijt. Ja. Eindelijk ga ik een keer weer mee en dan. Krijg je dit? Ja, ik wil je best tracteren op een rondje in de zweefmolen. Dat is wel een feest. Een beetje kijken naar mensen. De vrouw van je leven ga je hier volgens mij niet tegenkomen. Ja, je kan er wel zien, maar contact maken is heel lastig. Iedereen is heel erg met zijn eigen voorstellingjes... of met zijn eigen gesprekken bezig. Peilsje pilsje drinken en een beetje babbelen over het leven. Dat is echt cultuur met de hoofdletter C. Het stuk, ja, dat vond ik niet goed. Maar ja, één voorstelling, dat is natuurlijk geen graadmeter. Er zal vast wel iets bij zijn wat ik wel leuk zou hebben gevonden. Wij hier gezellig zitten, op een bankje, bij de zweefmolen... tussen al die kleurrijke cirkelsteentjes en al die lampjes. Dat heeft al wat. Je hebt het idee alsof je terug wordt geworpen... in de tijd na de jaren 50. En dat heeft absoluut zijn charmes. Joors, kreugel dus. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Nou, wij zoeken iedere avond het antwoord op een vraag gesteld via Twitter. Hashtag durf te vragen. Ed Tobias Bos vraagt... Hoe heet de beweging die je met twee vingers op een iPhone of iPad maakt om in te zoomen? Hashtag durf te vragen. Met Alexander Klupping, ik ben blogger en ik uh, twitter en blog veel over onder andere gadgets. De beweging dat je met je wijsvinger en je duim een beweging maakt, naar elkaar toe trekkend of van elkaar afbewegend, dat noem je de pinch. En dat is waar op het moment op een, een mobiele telefoon of een iPad inroemt. Een beweging die Apple claimt zelf verzonnen te hebben. En, uh, toen Google met haar eigen telefoons uitkwam, is uh, Apple heel erg gedreigd met allerlei patente oorlogen. Dus toen heeft Google om even de eerste telefoon de pinch eruit gehaald maar inmiddels is het al zo'n normale beweging geworden dat alle de beweging overnemen tegenwoordig staan zelfs kinderen uh, voor de tv van hun ouders en doen ze zo'n pinchbeweging op het scherm en zijn ze een beetje geërfd dat die tv daar niet op reageert dus uh, hoewel de beweging uh, heel erg nieuw is is die voor heel veel mensen al oh, gemeen goed geworden en dat is toch ook wel weer knap gedaan de pinch dus van apple hashtag durf te vragen kijk als ik nou een smartphone had dan dacht ik ha daar heb ik ook nog wat aan, maar die ga ik echt binnenkort echt, echt kopen. Goed, zo meteen tweede uur BNN2D met veel meer voetbal en natuurlijk Kenny van Hummel. Attention! Attention! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Where Are Over historische broederparen. Zondag Johannes en Adriaan Koerbach. En de Gouden Jaren.